Levi Van Eck met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zijn tevreden over de naleving van de coronamaatregelen vandaag. Volgens voorzitter Hubert Bruls was het wel drukker bij de woonboulevards, tuincentra en bouwmarkten. Maar hielden veel mensen zich aan de regels. Wel maakt Bruls zich zorgen over het gedrag van jongeren. Volgens hem komt de politie regelmatig groepen jongeren tegen. Hij doet daarom een beroep op de ouders om hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. De VS is nu officieel het land met de meeste coronadoden. Dat meldt de Amerikaanse John Hopkins University. In de VS zijn volgens de universiteit nu 19.563 mensen overleden aan het virus. En daarmee is het land Italië voorbij, dat vandaag 619 nieuwe doden meldde... en nu op 19.468 doden staat. De afgelopen dagen overlijden in Amerika gemiddeld zo'n 2000 mensen per dag aan het coronavirus...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 Toen bleek dat mensen geen gehoor aan die oproep gaven, werden de treinen helemaal uit de dienstregeling gehaald en moesten de reizigers op station Gouda uitstappen. Bedrijven en deskundigen mogen meedenken over de ontwikkeling van de overheidsapp die de verspreiding van het coronavirus moet beperken. Voorstellen daarover kunnen tot dinsdag worden aangeleverd, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Minister De Jonge benadrukt het dat het waarborgen van privacy essentieel is.